Lot Lewin met het NOS-journaal. Daarom heeft in Bagdad met de Iraakse premier Abadi gesproken over de slag om Mosul. De VS wil dat Turkije betrokken wordt bij het offensief tegen IS daar, maar Abadi wil geen Turkse hulp bij de strijd. Turkije dringt al langer aan dat het onderdeel wil zijn van de strijd om de stad. De Soenitische Turken zijn bang dat de Koerdische strijders en Sjaïtische moslim in het machtsvacuum springen. Dat ontstaat bij de bevrijding van Mosul.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 De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft al meer dan 1 miljard euro uitgekeerd in het aardbevingsgebied in Groningen. Het geld is bedoeld voor schadeherstel, versteviging, preventie en onderzoek. Volgens het Dagblad van het Noorden is van dat bedrag een half miljard gereserveerd voor de afhandeling van schade door gaswinning. En dat is veel meer dan gedacht. In eerste instantie werd uitgegaan van de helft van dat bedrag.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 En dan het weer. Vanavond overwegend droog met opklaringen. Vannacht vooral landinwaarts. Kans op, licht, op lichte vorst en dichte mist. Overdag veel plaatsen eerst grijs en mistig. Later hier en daar zonnige perioden. Het wordt dan een graad of elf. Dit was het NOS Shirt. CFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan we op dit moment geen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Z -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag. En welkom bij het derde uur. We schakelen meteen live over naar Duitsersveld. Want Jamp belde net in het nieuws. Er is gescoord door SV Zandvoort. Ja, Rob, we hebben weer een wedstrijd. 2-3 voor wordt Een prachtige goal van Lodz-Virik. Het is een afgeslagen bal. Hij haalt hem ook weer een halve volley uit. En die bal die ging gewoon prachtig mooi achter de keeper van AC Amsterdam. En bepaalt niet de slechtste keeper. Graag tot straks. Even na vier uur. Welkom bij derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Ja, slecht nieuws trouwens voor de Veteranen 1. We spelen vandaag uit tegen SV Hillegom. Daar gaat het niet zo pest al bij Jans. Ze staan op dit moment 5-3 achter. Dus, ja, je weet het even over de Veteranen, hè? De Veteranen oh. 1, ja. De veteranen staan achter en uh, ja, de heren van uh, Zandvoort eent trouwens ook. Maar daar valt het dan weer mee. Het is 2 uh, tegen 3. en ze hebben nog een uh, kwartiertje, klein kwartiertje te spelen. Dus uh, nog wel werk aan de winkel om, maar ze zouden nog eventueel gelijk kunnen komen. Dus we gaan uh, zal hem wellicht, in, in de, zoals je zegt, in de staart zitten. Dus naar de volgende plaat gaan we weer schakelen met uh, Joop van Es voor een update. Wat gaan we verder nog doen, het derde uur? Nou, uiteraard zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vijf het dier van de week... En zij luistert naar de naam Harry. Raar, hè? Het gedicht van de week wordt helemaal in het teken gezet van het zevende Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. En onder de titel De Kunst van het Garnalenpellen... is om kwart voor vijf het gedicht aan de beurt. Zo, wellicht ook nog voor half vijf tijd voor Pitts Report... want er is natuurlijk van allerlei nieuws... En er wordt weer gebakken door de Ferrari-rijders richting Verstappen. Daarover meer tijdens Pit Report, zo tegen half vijf. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook voor derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En dat kijken kan heel eenvoudig via www.zfm-live.nl Kijk je mee in de studio aan de Tolweg 10A. We zeggen goedemiddag.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 The birds but the sound of the drum we schakelen weer live over naar Duitsersveld, naar Joop Fris. Ja, Rob, waar alles het alles mogelijk doet om in de, de koude te komen, maar voorlopig is het nog niet zover. Het spel heeft heel even stilgelegen voor een blessurebehandeling van een van de spelers van AC Amsterdam. En dat is nu weer vat. en uh, Zandvoort dat moet gaan druk geven en dat gebeurt eigenlijk niet. Dat wordt de, de, nee, laat ik zo zeggen, AC Amsterdam speelt ver van het doel af en dat doen ze goed. Ze geven dus de voor druk en daar heeft Zandvoort problemen mee. En dat is niet goed natuurlijk, maar uh, daar moet je doorheen. En als je dan een sneller man hebt als bijvoorbeeld Jesse de Haan, of vanuit zijn berg... dan moet gewoon die bal diep komen. Dat gaat niet gebeuren. Daar gaat hij dan eindelijk eens een keer Leslie Roos. Leslie Roos is in de Hallo. paas gekomen van uh, uh, Paul van Oort. En het was goede Paas, maar uh, dat is... Uh, oh, Jesse de Haan. kan hij de bal... Nee, hij heeft de bal... Ja, toch. Heel handig, pakt hij die bal af. Dan gaat hij een schot komen. En oh! Ho oh, ho ho! Goed gezien. De keeper stond behoorlijk ver van zijn goal af. Uh, en die verre hoek van, van uh, hier staan, van, te zien, is vanaf hier te laten zien, die los open. En na, nauwelijks, het zal misschien 20 centimeter gesteld hebben, of die bal had erin gezeten. Maar goed, <hijst> het is dus niet het geval. De keeper van ASM dan mag de bal weer in het spel brengen. Dit doet hij heel ver. Dat heeft hij al een paar keer gedaan. Heel ver schiet hij uit. En dan is het zelfverdient mistast eigenlijk. En de, de, de, een ja, nee, en de rugpieter, daar heb je een hele hoge bal. En die is een voor Zandvoort, gaat over de achterlijn. Uh, Rijnie Midsaars mag die bal uitnemen. We spelen in de tachtigste minuut en het begint een beetje te prikken. Het is 2-3 in ieder geval. En graag straks voor het einde van deze wedstrijd. Nou, dat worden nog ruim 10 minuten spannende tijden daar op Duitsersveld, Jap. Ja, inderdaad. Ja, als... oké. Okay. Nou, het dan 10 minuten. Nou, doelpuntje moet nog wel lukken voor SV Zandvoorts. We houden de wedstrijd uiteraard in de gaten bij Salvoort op zaterdag. Het zonnetje schijnt lekker hier in de badplaats. En we genieten ook van de heerlijke muziek zoals uh, Days van Co West en We Close Our Eyes. Inside. Als eerste go west en we close our eyes gevolgd door deze van Fans Joy. Dat was de Riptide. DFM Race Radio Pit Report. Vanavond gaat dat gebeuren, hè? De kwalificatie van de Formule 1-race in uh, Austin in uh, Amerika. En uh, ja, de heren van Ferrari, die hebben het zweet op hun voorhoofd. Die denken van nou, die Max, die moeten we in de gaten gaan houden. Dus ja. die zijn weer van alles aan het verzinnen om Max het moeilijker te maken. Max Verstappen heeft een flinke kritiek te verduren gekregen... tijdens de rijversbriefing voorafgaand aan het raceweekend in Austin. Zijn collega Formule 1-coureurs gaven opnieuw aan... niet te spreken te zijn over zijn rijgedrag... en willen nu aanpassingen van de regels. Onder meer, en wie had dat anders kunnen verwachten... Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen van Ferrari... herhaalden hun kritiek dat Verstappen in bochten verdedigend... te veel risico neemt en daarmee collega's in gevaar brengt. Zo schrijft het Duitse automotorsportblad. Verstappen reageerde door te stellen dat hij geen straf heeft gekregen... en dus niets verkeerd heeft gedaan. De coureurs zouden wedstrijdleider Charlie Whiting... vervolgens hebben gevraagd de regels aan te passen... zodat van richting veranderen tijdens het remmen niet meer is toegestaan. Die beloofde vervolgens daarna te gaan kijken. Het kan niet zo zijn dat er een ongeluk moet gebeuren... voor iets verandert. aldus Nico Hulkenberg. Red Bulls grote man Helmoet Marco... maakt zich niet druk over de kritiek op zijn coureur. Ze moeten maar gewoon leren remmen, Max kan het ook.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 Navraag leren dat de organisator hier nog geen oplossing voor heeft. Een mogelijkheid is om op Verstappen de, op de traditie van de Indy 500 toe te passen. Want daar worden winnaars namelijk verplicht om melk te drinken. Echt waar? Melk? <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, <laughs> lekker hoor. Een glasje melk. Hmm, als je maar op podium komt. Follow Vanuit uh, Fres. Penalty, Terechte uh, strafstop voor Zontvoort. In de negentigste minuut. Dus de wedstrijd is zo goed als gespeeld. En ik heb geen idee wat er gaat gebeuren als het gelijk gaat worden. Jesse De Haan mag het nemen. Jesse de Haan die de vorige ook feilloos nam, staat weer achter de bal. Dat is het sluit Ze aanloopt. En hij schoort. Ja, ja, 3-3. En ja, dus kost uit op 90. Hoeveel gaat hij bijtellen? Want er is wel een paar keer de stuurbehandeling geweest. Ik denk toch gauw een minuut of vier, misschien wel zelfs nog vijf. En nu probeert men van de AC Amsterdam toch een verhaal te halen bij die scheidsreppen. Hij zag het heel duidelijk. Eén van de standaard spelers werd, er, werd er onderuit gehaald. Onderuit getrokken moet ik eigenlijk zeggen. En de, terecht ging die bal op de stip. Nu, uh, ja, 3-3. En wat gaat er dan gebeuren? Hoe lang spelen we door? Uh, wordt het verlengd? Dus ze direct uh, strafstoppen nemen. Er is geen tweede wedstrijd in ieder geval. Dus er moet een winnaar komen. De, middag, de wedstrijd van vanmiddag is het te maken van zojuist. Jesse de, Haan. Jesse de Haan is de, de speler van, van de wedstrijd geworden, in ieder geval man of gemerkt En dat zat er wel in, als hij zou scoren, zou dit inderdaad worden. Hij is uh, vaak is gevaarlijk geweest, niet gevaarlijk genoeg. Nu gaat uh, Amsterdam, hij gaat aandringen. Ja, heel snel een snelle aanval, weer een overtreding van Zandvoort. Een meter of, nou het zal zijn, 10, 15, buiten, straf, van Zandvoort. Voor mijn gezien helemaal aan de andere kant van hetzelfde. En steeds staat die 90 minuten en die debie op het bord. Die staat prachtig mooi. Dan kan ik hier van Lajinksel een foto van maken. Uppatee. Ja, dat heb ik net gedaan. <laughs> en uh, ja, een, een vrije schop. En dat is natuurlijk altijd, uh, altijd gevaarlijk. En die, die vorige gingen prachtig mooi in. En een mooie aanloop daar. Een mooie plaats van de linker goed uh, voor de uh, van de, nou, wup, wup, wup. In de. In de muur geschoten en de goed weggewerkt van Zand. Maar in ieder geval is het nog steeds AC Amsterdam wat de, de bal in, in balbezit heeft. Probeer daar. Uh... Ik kan niet zien hier vandaan wie het is, maar in ieder geval probeert die speler van uh, uh, uh, Oh, ik denk dat ik het weet dat het is. Dat zou zomaar Jan Lammers kunnen zijn. Het, de, de, de oudste zoon van Jan Lammers. Is dat hem? Uh, Hij staat er inderdaad net in. Hij krijgt nu een gele kaart, zelfs. Uh, ja, het, het, Misschien wel terecht, ik weet het niet. Maar weer een vrije schop voor uh, AC Amsterdam. En ook weer op zijnzelfde gevaarlijke plaats voor een linkerbeen. Dus uh, Van Zandt te zien aan de linkerkant van het doel en dan de meter, waar we zijn, zijn, 8, 9, vanaf het stafsgroepgebied mag uh, AC Amsterdam die bal gaan nemen. De ret ging in de muur. Wat gaat er nu gebeuren? Wie gaat, ja, hetzelfde spelen inderdaad, staat er nu achter en die gaat die bal nemen. Gerend, uh, spannend hier natuurlijk. Uh, de heeft nog niet gefloten. Ja, daar is het Ja, Daar gaat die bal komen. Nu is inderdaad een stuk hoger. En die is het prooi voor René de Goed gedaan. Goed gepakt. Heel simpel gepakt eigenlijk. Voor een keeper dan, laat ik het zo zeggen. Ik kan alleen die bal nog niet kwijt. Hij rolt hem nu weg. En dan gaat die bal komen. Ver, ver weg. Heel ver weg. Richting de haan. De man van de match. En nu komt, komt, komt de bal bezit. <coughs> kan hem helaas niet goed onder controle krijgen. <coughs> En het bal is alweer helemaal aan de andere kant van het veld. Nu in Bezal, het zit van AC Amsterdam, dat hij bal uh, uh, over de zijlijn laat gaan. En nu mag gaan gooien ter hoogte van het Stavische Stafs het Wat is ondertussen gebeurd? Ze hebben haast. Ja, natuurlijk hebben ze haast. En ik heb geen idee nogmaals wat er gaat gebeuren. Worden er penalties? Wordt er verlengd? Dan gaat er een hard schot. En mijn hart maar heel hoog en heel ver over. En dat is uh, ja, misschien wel wat goed voor Zandvoort. Wie zal het zeggen? Wat gaat er hierna gebeuren? Ja, ik blijf het herhalen. Want het is natuurlijk van, uh, van belang Gaan we twee keer kwartier verlengen... of gaan we direct penalties uh, nemen. Dat scheelt nogal aan het Vorig jaar kan ik me herinneren, er was een, een, een wedstrijd... er werden net met direct penalties genomen... maar ik weet niet of dat nou in de achtste finale was... of in de kwartfinale was of dat nou voor de HL dordrecht Cup was of niet, ik heb geen flauw idee. in ieder geval, we, gaan, we rijden hier je gaat over die bal heen. En Gelukkig, ik net zeggen, die bal gaat over hem heen. Maar gelukkig de, de aanvaller van AC Amsterdam, Atletico Club Amsterdam, die schiet de bal hard naast het doel dat lege doel moet ik zeggen van Zandvoort. En Zandvoort komt hier met de schrik vrij. Mag die bal genemen vanaf de 5-meter meterlijn. En dat zal de keeper zal dat gaan doen. Nee, uh, uh, uh, ja, hij kan die bal nog niet kennen, er is geen beweging en iedereen staat uh, afgedekt. Dan gaat hij wel komen, ver, zo ver mogelijk in ieder geval. die ver van de doelweg is. Mol wordt daar gehinderd. Kan ook niet koppen, daar is het in ieder geval uh, Lammers die kan koppen. Naar... Ja, een goede bal. Dat is een los kan hij erbij komen? Nee, ja, kan hij erbij Nee, nee, nee, hij komt er net niet bij. Hij werkt, probeert die bal te pakken te krijgen. Ja, hij heeft hem, hij heeft hem. Zandvoort is de aanval, komt een mooie bal. En daar wordt gefloten. Voor het al. Ik heb geen fouten op. de Dit is een aanval. Een uitgespeelde oh, aanval van Zandvoort. Hier mag hij niet voor fluiten. maar hij doet het toch. Een hele rare situatie. Ik begrijp er helemaal niks van. De assistent schrijft hier, die snapt het ook niet. Red dit rechter. was gewoon een, een, een aanval van Zandvoort die, die in potentie gevaarlijk was. Het was natuurlijk, elk aanval uh, gevaarlijk. Maar nu waren er twee Zandvoorten dus vrij voor de bal. De bal komt Wat voor en het moment dat die bal voorkomt. Wordt uh, word die, die wedstrijd afgevlogen door die scheidsrechter? Einde, uh, einde wedstrijd, in ieder geval. En nu moeten we even afwachten wat gaat gebeuren. Uh, uh, Laurens de Heuvel, de uh, coach, trainercoach van Zandvoort, bedankt zijn spelers. En die haalt ze naar de kans. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? De scheidsrechter geeft helemaal niks. Kijkt alleen op zijn klok, staat op de middel, in de middencirkel. En uh, in ieder geval wordt er iets gedaan. Dat is het ding wat zeker is. Uh, uh, ik kan niet zien of er, uh, uh, men gereed is om door te gaan spelen. Maurice Mol die gaat in ieder geval nu naar de scheidsrechter toe. En uh, kijken wat er gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. Ik ben uitermate benieuwd. En met mij zullen iedere luisteraar die dit uh, verslag uh, hoort ook benieuwd zijn. Ik, uh, ik probeer daar de uh, aandacht te trekken van uh, een van de zandvoerders. Uh, niemand kijkt mijn richting op. En ik, om mijn kart te keren en daar naartoe te gaan. zonder soms ik al beslist wat er gebeurd is natuurlijk. Uh, nee, zo, wat gaat er gebeuren? Penalties, direct penalties gaan er genomen worden. Nou moet nog even wordt worden op welk doel dat zal zijn. Ik neem aan dat het doel bij de kant van de kantine van Zandvoort. Uh, dat is voor mij, bij mij vlak voor de deur. Uh, de bal ligt er in ieder geval. Dat heeft uh, Tetson hier, de trainercoach van de tweede al en assistent van leeuwen Steufel heeft de bal daar in ieder geval neergelegd. Uh, ja, het is in ieder geval een eigen wijze, dat ze zomaar kunnen, dat ik zeg, we gaan het lekker op de andere kant doen. Ik hoop het niet, want dan ook dan moet ik keren met de kar en de andere kant op. Maar goed, dat, dat is allemaal voor de zorg. Ik stel voor op dat ze beginnen, dat we terugkomen. Nee, wacht even, wacht even, even wachten. De spelers komen het veld op. En er zullen in ieder geval vijf genomen moeten worden voordat er een beslissing gevallen wordt, of genomen is. En we gaan even kijken wie er als eerste mag, <coughs> die penaltjes mag gaan nemen. Wie als eerste in de serie mag gaan beginnen. De aanvoerders van de beide teams zullen zich bij de scheidsrechter vervoegen. Er zal waarschijnlijk getost gaan worden <coughs> om te kijken wie er mag beginnen. In ieder geval gaan alle spelers, de, nu de spelers die dus in het veld stonden, dus niet de wissels, die gaan uh, in de middencirkel moeten die staan, die mogen daar niet buiten komen, behalve degene die het moet nemen en de beide keepers. En, uh, de rest van de... De spelers en de begeleiding Ze lopen wel op het veld. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar het gebeurt gewoon. En, ja, misschien ziet hij het niet of heeft hij er geen, geen idee van dat het niet mag. Ik weet niet, in ieder geval is hij zijn assistent uh, schijzer. Ja. Oh ja. Uh, ja, spannend. Leuk <lacht> om dat mee te mogen nemen. Uh, we hebben overleg nog steeds met zijn uh, assistent uh, scheidsetter. Zwelde wel de zware van uh, Amsterdam. Want die voetbal van Zandvoort gaat nu achter het doel staan. In ieder geval gaat hij op de achtlijn staan. De keeper van Zandvoort staat gereed. De speler van Amsterdam staat gereed de eerste gaat genomen worden, uh, we moeten even op het signaal van de arbiter wachten die geen haast maakt om naar zijn plaats te lopen, want hij loopt gewoon in plaats van dat hij even een kort springtje trekt, ja he drie passen. Nou, daar gaat hij komen, daar is het signaal, aanlopen, links wordt hij genomen. En dat is ge gestopt, ja, gestopt! Hij wordt in eerste instantie gestopt door Reinier Mutsers. Hij is niet de eerste die hij stopt van dit jaar. Gestopt en hij gaat vier mutsers tegen de onderkant van de lat. Maar stuit het het zelf weer in? Dat betekent dat hij gewoon niet over de achtlijn is geweest en dus geen doelpunt. En daar komt zand voor. Jesse Daan mag zijn tweede uh, penalty van de dag nemen. Hij neemt heel rustig de tijd om die bal te neer te gaan leggen op de stip. En ik denk dat ook bij hem de keel gieren. Het zou bij mij het geval zijn. Dan gaat hij aanloop nemen. Daar was het flightje. Korte aanloop. En dat is een score. 0-1 voor Zandvoort. Oftewel uh, uh, 1-0. Ja, penalty laat het zo zeggen. Want we staan ook op het, uh, op het uh, scorebord. 1-0 1-0 voor Zandvoort. In ieder geval is dus 4-3 in principe. Laten we het zo zeggen. Reinie Mutschuis moet zich weer gaan... Uh, uh, en pakken dat hoeft eigenlijk niet. Concentreren op die bal die nu gaat komen. Een lange speler van AC eh, Amsterdam legt die bal neer. Ook met de linkerbenen. Een Kort, hele korte aanloop. En die gaat op de lat, over de lat, de vangen zelfs. Zandvoort heeft nu de kans om twee doelpunten voor te komen. <coughs> maar voorlopig is het nog niet zover. Nacho gaat zich in ieder geval melden voor die tweede Stamfordse stafstop. Berg ook uh, alle rust heeft hij in zich. Berg moet ook in staat zijn om die bal toch uh, in het doel te krijgen. Hij moet dat kunnen doen. En hij heeft uh, nog, inderdaad nog steeds geen aas. Ligt nu die bal neer. Hij gaat een aanloop nemen. Met rechts uiteraard. Fluitje heeft geklonken. Concentratie. Komt die bal. Nee, die wordt gestopt. Hij wordt gestopt. 2-1. In ieder geval in de penalty serie. Wat die... uh, zeg ik? 1-1 uh, in de penalty serie. 4-4 uh, dus totaal. Uh, dat was een nonchalant genomen voor frei... uh, penalty van Berg. Hij uh, was misschien wel een beetje geplaatst, maar niet hard, uh, niet hoog, uh, te laag voor deze keeper in ieder geval. Dan komt de derde bal. Er gaat gescoord. 1-2 voor 1-1. Um... Nee, 1-1. Ze zijn begonnen. 1-1, ze zijn begonnen. 1-1 nu. En daar komt Dylan Kreuger voor Zandvoort. Kreuger, die de, uh, eigenlijk, uh, ja, als, als de Haan niet gescoord had, zomaar binnen de match had geworden. Maar de Haan die scoorde de derde doelpunt, dat was dermate belangrijk. Hij werd de man of de match. Daar gaat die bal komen. Aanloop. En op de paal, op de paal eruit. Op de paal eruit. We staan weer gelijk. Helemaal gelijk. We kunnen weer eigenlijk opnieuw nemen, beginnen. Zandvoort neemt drie penalty's, twee zijn er gewoon niet raak. Eentje werd gestopt door de keeper, 1-1. Deze zojuist door Kreuger. Op de paal en eruit, rechteruit zelfs, dus in het midden van de paal gekomen. Vierde slavstop. Vierde slavstop voor AC Amsterdam. Spanning. Spanning volop hier. Iedereen is stil. En weer gestopt! Weer gestopt de Musa's! En echt, dit goed gestopt. Het was geen slechte penalty, het was in ieder geval hard. Maar een goede reactie, een katachtige reactie. Hij ging hier naar links en kon die bal prachtig mooi uit het doel houden. Zandvoort staat er weer eentje voor. Dat is Mol. Mol mag de, vijfde gaan nemen, de vierde gaan nemen van Zandvoort. Als Mol deze erin schiet, dan is Zandvoort een ronde verder, volgens mij. Dat is. is hey, gestopt. Ja, goeie jongen, jongen. Jonge. Ongelooflijk. Gewoon gestopt. <coughs> Stanford neemt vijf penalties en drie zijn er gestopt. Zeg ik nou, heb, heb ik de stand goed bijgehouden, Rob? Uh, ja, volgens mij wel nu, hoor. Ja, en ja, ja, ja. Ja, ja, nu gaat het goed. <laughs> vijfde, vijfde penalty van AC Amsterdam. De stand is gelijk nog steeds. Keeper staat hier van Amsterdam voor mijn snuffert. Hard! Zo moet je een penalty nemen. Snoei gewoon in de hoek. En niet half hoog, maar iets hoger dan half hoog. Zo moet je een penalty nemen. Ik hoop dat Zandvoort dat gezien heeft. Die gaat het doen? Lucas van Straat, die komt naar voren toe. Heb je dat gezien, Lucas? Zo moet je een penalty nemen. Keihard of Agneseke, snoeihard door het midden. Of gewoon geplaatst, maar dan ook hard. Ongelooflijk voor Zandvoort. Deze bal moet erin, anders ligt Zandvoort er gewoon uit. Dan is alles voor niks geweest. Die hele tweede helft, drie doelpunten zijn gescoord in Zandvoort, is dan afgelopen. De heeft geklonken. De neemt zijn ze aanloop. En weer gestopt. Weer gestopt. Deze, dit zijn gewoon drie hele slechte penalties van Zandvoort. Echt heel slecht genomen. Het geeft gewone advies aan Luier van Heuven om hier te op te gaan trainen. Want dit is niet normaal. Deze vierde klasse wint van Zandvoort, de top van de derde klasse. Men is er ook erg blij. De keeper wordt op de schouders genomen. Zandvoort is uh, teleurgesteld, is verslagen. En ja... Wat zal ik ervan zeggen? Ik kan er niks meer van zeggen. Ongelooflijk. Ja, ik ga maar drinken. Je hebt gelijk Joop, dankjewel. Ja. <laughs> en uh, tot de ja. volgende keer. Joop Fres, inderdaad, toch uh, uiteindelijk uh, nog een uh, verlies voor SV Sandvoort. Daar hadden we eigenlijk niet meer op gerekend, hè, na die 3-3. Denk nou, dat gaat wel lukken, maar helaas. Het is even niet anders, de bekerwedstrijd van vandaag is verloren. De perspectieven voor de toekomst, zijn 0,0. Heb ze nou voor een universitaire bol? Al beste de ongeliezer, bankwerker of psycholoog. De komende jaren best wel waarschijnlijk werkeloos. Toe moet solliciteren. Ze zeggen alleen om solliciteren. Heb ze nou geschreven? Die bezen, die bezen. Heb ze nou geschreven? Die bezen, die bezen. Heb ze nou geschreven? Ja schreef maar op nu. De dag begint met slopen. Tot een uur of die du kiks in de gezet of er niet ergens baan is in. Dat vult ik vies tegen, du sterft de rest van de dag. Doe voelt zich blink broer, du kriegst op de maag. Du moest solliciteren. Allee jongen schrieven, solliciteer. Wat ze nou geschreven? Wat ze nou geschreven? Hat ze nou geschreven? Dat schrijf maar op nu.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 Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wie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 collega Fred, die zegt het net. Echt uit de piratentijd, hè, deze single. Eh, kon je lekker, eh, lekker, euh, lekker klooien hè, met die platen, Fred. Heerlijk, man. Dubbele draaitafels, cassettebandjes. Ja. Hele andere tijd als nu, hè. En dan euh, lekker tekeer gaan met de single van uh, Falco en uh, Genie. Het is inmiddels kwart voor vijf. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. En het gaat over de garnaal.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 En diegenen, diegenen die dit jaar winnen, zorgen ervoor dat hun medepellers in 2017 op revanche zullen zinnen. Het gedicht van vandaag stond geheel in het teken van het Garnalenpellen. Uiteraard de aanleiding van het 7e Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen... van uh, volgende week zaterdag. En wat een gedoe, hè, die Garnalenpellen. Ja, het is een, het is een, het is een kunstje wat het je is, moet kunnen. Het is inderdaad een kunstje. jongen. Jonge, jonge, het is werk, hoor, wat ze daar uh, moeten doen. Volgende week bij snel. Naar Marokko, dat was maart. En wat er gisteren staat op hun eerste aanzichtkaart Mee eens zo stoot als een garnaal Stond als een garnaal Neem nog maar een haal, wat stoot als een garnaal De We hadden net bezoek Dat kwam om half twee En zit nou door die koek Was hele de goede dus na de tweede stik, kreeg iedereen een kik. Maar een opo van de kant, die wilde haaien zijn. Zij kwam toen in de lamp en zong daar dit zo fijn. Wij zijn zo stoot als een garnaal. Stoot als een garnaal. We nemen nog maar een haal. Hij ja, is leuk, he. na het gedicht van de dag. Deze van het Simplistisch Verbond. En we zijn zo stoot als een garnaal. Ongelooflijk gezellige muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Vanuit de studio Torweg 10A. Ja, we hebben even lekker allemaal meegedaan, hè Albert John? Nou, zeker weten. Heerlijk, na het gedicht van de dag over het garnalenpellen. Uiteraard naar aanleiding van volgende week. Dan vindt het weer plaats in de Zaterdagmiddag Palazza. vanaf 4 uur. Zowel pellers als kijkers zijn van harte welkom. Zo is mijn net... Dat waren ze nog een keer, hè? de dames van uh, Pepsi, en Shirley en uh, Hardyk. Het zit er ongeveer pijn op, uh, Albert-Jan. Ja, maar je moet gewoon blijven luisteren, want na vijf neemt collega Fred hij het van ons over. Ja, hij, en hij heeft, heeft bijzondere gasten. Hele bijzondere gasten, Fred. Ja, ja Fred? Ja, ja. We hebben Mike Dane. Meen je niet? Uit, uit Zandvoort hebben we hier uh, te gast in de studio. En uh, ja, we hebben telefonisch contact met uh, Dries Roeving over zijn. Uh, de zijn, zoon van? Dries Roeving? Ja. De zoon van? van? Nee, drie nee, ik nee. is drie zoonvijf. Ja, je, je bedoelt de zoon. Ja, Oké. Okay. Nee, maar die over zijn laatste single, de, de zomer is, weer, is er ze weer vandoor. Ja, zeker. Nou ja, dat, uh, ja, volgende week gaat uh, natuurlijk de, de klok weer een uh, wat is het een uurtje terug, hè, Geloof ik. Uh, uh, ja, dat heb ik gelijk. Uh, komen, gelijken, we op, ja. terug, komen uh, op terug. Komen we op terug. <laughs> Voorjaar, vooruit en hè, de v van vooruit. Ja, en Vorjaar, Dus inderdaad. Ja, en telefonisch contact met uh, Rick Hoogland. Over zijn uh, laatste single Als een meisje moeder wordt wel bekend. Van André Hazes natuurlijk. Waar ja. laatste hele ophef over was dat hij hem had geschreven. En ergens uit de doos uh, tevoorschijn kwam. Ja, klopt. Dus dat uh, voor de, uh, de komende twee uur. Een vol programma live ja. vanaf de Toolweg uh, 10a. Met hoogstpersoonlijk Mike Danen De gast ja. in de studio. Ja. Dus ik zou zeggen... Ja, dat wordt weer gezellig. Genoeg reden om ook de komende twee uur te blijven luisteren... en kijken naar uw lokale zender ZFM. Ja, zo meteen over vier minuten gaat hij beginnen... de derde vrije training. Ja, en dan uh, moeten we snel, snel, snel... Naar een, te een televisie opzoeken, hè? Heel snel. Heel snel, snel, heel snel. om het mee te maken. En vanavond om 8 uur de kwalificatie van deze race. En dan weten we op welke plek morgen Max Verstappen gaat starten om 9 uur in de avond. Ik hoop voor hem, voor de Ferraris. <laughs> dat, dat lijkt me wel verstandig. Ja. Morgen, dan zijn we er weer. Tussen 2 en 5. Tussen 2 en 5 dan zijn we er weer met Zandvoort op zondag. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. En morgen dus weer van de partij vanaf 2 uh, uur. En zo meteen blijven luisteren naar Wat. Jawel, Fred, hij is er weer met Entertainment for You. Tot morgen. Dag. Doei, doei. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse.